Verloren. Mijn laatste tikje geestig gaat de geest. Want ik ben verliefd tot over mijn oren. En dat kwaaltje wat niet gauw geneest. O oh, heb ik verbeet. Oh oh, meer dan u weet. Ik ben nog nooit zo in de waar geweest. Op mijn aanslagbudget heb ik eerlijk gezet. Wat mijn inkomen haalt. Ik heb vooruit zelf betaald. En tot vader die man keek me sprakeloos aan. wat die zeggen maar die is niet snik. Ik heb geen hersens zowaar meer en nieuw want ik zing alles maar zo gewoon door mekaar. Ik vergeet dat zo kwaad dat er voorspot bestaat als alleen al op dit ogenblik. Ook wat, maar en ik wat, wil ik, maar ik bestel ik dat is toch geen gezond geval. En de dokter heeft gezegd, je komt op dat huis terecht, dat vind ik nog het eindst van al. En ik had met fatsoen, als ik het even maar kon doen, als het moest een miljoen, maar voor zo'n stukje groen. Want die schat dat wat, waarom alles begon, gaat gekleed in een groene japon. Ik kan de zaak niet goed meer oriënteren, er is hier wat kapot als bij te kijken. Ik ben gewoon in staat om te beweren, 2 x 2 is 6 en 3 is 5. Oh, oh, dit is zo erg, het ruikt naar Merenberg. Ik zal u laten horen, het is de bedrijf. Er is een sloot in het park, er is een huis bij die sloot. Er is een meisje in dat huis, in dat park, bij die sloot. En dat meisje in dat huis, bij die sloot, in dat park, is die schat met die groene Japon. In de z'n avond na acht, dat de vrouw verwacht, onder sterrenrijke pracht, wij het maantje ze lacht. Ja, die schat in dat huis, bij die sloot in dat park, die schat met die groene japon. Er is geen water in de sloot, en geen dak meer op het huis, en geen boom meer in het park, dat is mal. Doch ze wacht me bij de sloot, ik ben welkom bij haar dat is een lastig park, parkgeval. Er boot in de sloot en daar stap ik dapper in. Er is een meisje in mijn arm, dat is de schat die ik min voel. Thuis in het huis, bij de sloot, in het park, bij mijn schat met die groene japon. Er is een storm in de sloot en een boot in de storm. Er is een meisje op de boot in de storm, in de sloot. En de storm in de boot en dat meisje in de sloot is mijn schat met die groene japon. Want de boot is niet groot, gaat het spoken in de sloot, speelt ze erg om de poot. Niet meer schat, maar de boot brengt de stof om onze nood, wordt er snoetje vuur rood van de schat met die groene japon. Er is geen huis meer op het dak en geen park meer in de boot en gesloot meer in de boot, wat mal. Ik ben als zee maar, maar een leek, dus ik raak weer naar verstreken. Ik weet niet waar ik landen. Zo groeit het huis van de boot en het park gaat uit de storm. Daar roept ze idioten nog verzachtend voor de vorm en mijn hart gaat van start zo verwacht dat mijn kom voor mijn me schatten met die groene jap.